De commissie heeft ook een quiz gehouden om de kennis te testen van de inwoners van de EU. Bijna een derde denkt dat de zon om de aarde draait. Meer dan 400 jaar geleden wisten geleerden al dat het precies andersom is. Verder bleek dat een derde van de ondervraagden geen idee heeft hoe lang de aarde erover doet om om de zon te draaien. Veel mensen denken dat dat een maand duurt in plaats van een jaar. Niet iedereen is even goed op de hoogte van de huidige stand van wetenschap. En meestal is dat het gevolg van onwetendheid. Maar ook kan het voorkomen dat mensen er onwetenschappelijke ideeën op nahouden, juist omdat ze zich ergens in verdiept hebben. En laten we eerlijk zijn, een groot deel van onze kennis is tweedehands informatie. Gelezen of van horen zeggen. Zo leefde onze verslaggever Gerrit Kalsbeek altijd in de vaste overtuiging... dat de aarde een ronde bol is... die ergens in het onmetelijke heelal rondjes draait om een ster met de naam zon. Maar zelf checken en controleren, daar is hij nooit aan toegekomen. Het was toch meer een kwestie van geloven. Volgens evangelist Ab Klein-Haneveld zit de werkelijkheid heel anders in elkaar. Als hij gelijk heeft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 Ik, kom uit, ik persoonlijk kom uit een, uit een, uit een, uit een christelijk milieu. Bijbelgelovig. Ja. Dat dus mag niet zeggen, want zo heet het niet. Maar mijn vader was even gelist, deed hetzelfde werk als wat ik ook ben gaan doen. Maar, dus wij hadden, wij hadden altijd van huis uit al twijfels voor, tegenover de wetenschap. Ja, dat vertellen ze je wel, maar je kunt er niet echt van op aan. En ik herinner me nog dat op school bij aardrijkskunde moesten wij leren dat de aarde een bol was, een rond enzovoorts.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 Een globe, maar met de kaart afgedrukt niet aan de buitenkant, maar aan de binnenkant. U heeft hem. Uh, dit is al omgekeerd, hè? Hier heb ik hem, ja. Dit is er zo in. Dit is een holle aarde. Dit is een ballon die, die in allerlei reisbureaus gehangen heeft. Ik geloof dat het de reclame was van de KLM. En die hebben wij geopereerd en binnen de buitenkanden. Binnen buiten geplakt. <laughs> ja. En dat ja, dus een holle aarde. Waarbij de ruimte, wat wij de ruimte noemen, het heelal, de ruimte is die de aarde vult. En dus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 En toen ik toen ik het eerst van hoorde... en drong het toch maar door te denken... dat zal toch niet waar... dat kan toch niet... dat zal toch niet waar zijn. Het klopt perfect. Als iets of iemand... vanaf de aarde naar de hemel gaat... hetgeen er een paar keer voorkomt... En in ieder geval in verband met de Heer Jezus... dan gaat het recht omhoog. En andersom, als iemand uit de hemel geworpen wordt... komt hij op de aarde terecht. Maar je zou je bij een aarde die... Een bol is, waarbij we op de buitenkant wonen, altijd moet aanvragen, ja, hoe, hoe kun je in vredesnaam bij een oneindig heelal waarin de aarde maar een niet-stofje is, hoe kon je uit de hemel geworpen worden en dan op het kleine stofje terechtkomen, toevallig wijze? Dat is zo on onlogisch en onvoorstelbaar, dat daar heb ik altijd moeite mee gehad. Bovendien, in de Bijbel wordt God geacht boven te zijn, maar als je een paar meter verderop staat, betekent dat God dan al duizenden kilometers dat je hem mist, omdat hij heel ergens anders is. Je zit dan onder de verkeerde hoek. Nou In dat holle wereldbeeld, welke richting je ook uitgaat vanuit de hemel... je komt altijd op aarde dus, dat kan je niet missen. En dat vind ik eigenlijk het belangrijkste. Daarna heb je argumenten, ja, ik heb hier rijen met schriftplaatsen. Maar daarnaast heb je de Bijbelse gedachte dat de aarde vol is. Dus er wordt gesproken over de aarde en haar volheid, de zee en haar volheid. Maar ook de hemel en haar volheid... En normaal gesproken, als je kritiekloos bent, zou ik maar zeggen, dan, dan lees je dus dat die hol is, want anders kan hij nooit vol zijn. Als je met een raket de lucht in gaat, dan zien ze de aarde als, als een bol zweven. Ja. Hoe past dat in de theorie? Uh, dat is het moeilijkste uit te leggen van het verhaal, maar er is een, uh, een hele goede uitleg voor hem.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 Het verschijnsel dat men, dat men vanuit de ruimte, vanaf enige kilometers hoog... of van mijn part honderden kilometers hoog, de aarde ziet als een bol... dat ontstaat enerzijds door de afbuiging van het licht... waardoor de dingen verkleind worden. Dat is één ding. En maar het plaatje wat men vervolgens ziet wordt uitgelegd... wordt geïnterpreteerd als bol... terwijl in werkelijkheid men dat niet zien kan. Men kan niet hol of bol... Zien. Men, men interpreteert het zo op basis van ervaring of op basis van ingenomenheid. Dat is een soort automatisme. In werkelijkheid ziet men dus de halve bol van de aarde. Maar ik moet er meteen bij zeggen, men zou namelijk op basis van bepaalde hoogte die men ten opzichte van de aarde inneemt... kunnen uitrekenen hoeveel van die aardbol men zou moeten zien. Men is zo hoog, men ziet de aarde onder die hoek, dan kun je nog net van daar tot daar de aarde zien. In de praktijk blijkt dat men veel minder ziet dan de halve bol of een halve holte, zal ik maar zeggen. Dat klopt namelijk niet. Het gezichtsveld blijkt kleiner te zijn... dan werkelijk zou moeten zijn. En daar is ook maar één verklaring voor. Namelijk nou, toch afbuiging van het licht. Maar dan lach ik weer en zeg ik, ja, dat is wat ik beweer. Ik ga ervan uit dat, dat de meting van de omtrek van het aardoppervlak correct is. Dus dat is van, wat is het? 40.000 keer. Dat betekent dat uh, straal dat is Iets van 6.500 kilometer. Dat betekent, in mijn geval... in verband met deze theorie... dat de straal van de hemel... iets van 6.500 kilometer kan zijn. Dat zegt men meteen, dat is veel te klein. Dan zeg ik, punt 1, 6.500 kilometer... is een verbazend end. Probeer het maar eens te rijden met een auto. Punt 2, het verhaal... wat de astronomie ons voorhoudt... over miljoenen lichtjaren, kan niemand zich bij voorstellen. En in verhouding daarmee... mag het klein zijn. Maar als het licht zich niet met eenparige snelheid voortplant. Wat betekent dan zoveel miljoen lichtjaren... als in de praktijk het licht zo goed als stilstaat? Hoeveel kilometer is dat dan? Ik heb er wel met, met wetenschappers over gesproken. En die horen het verhaal aan en zeggen dan meestal... voor wat ik meegemaakt heb, zeggen ze... ja, dat zou heel goed kunnen. Het biedt in ieder geval een oplossing... Antwoord, geeft een antwoord op, op, de, op eigenlijk de grootste vragen van de astronomie. Maar we kunnen er niks mee. Want als je geen meetlat meer hebt. je moet toch ergens vanuit gaan. Iets fysieks. Je moet toch ergens vanuit gaan. Als je geen meetlat hebt, ja, dan kun je verder niks. Dus men blijft toch maar uitgaan van, uh, uh, van het traditionele wereldbeeld. En rekent. Maar men is wel consequent. Men rekent ook niet in kilometers. ...afstand van de, van de aarde naar de maan of naar de zon of naar weet ik veel wat. Dat is correct, omdat men het ook niet weet in kilometers. Men weet hooguit, het licht doet er om een of andere reden zo lang over... ...om van daar naar hier te komen. En dat bestrijd ik dus ook niet. Ik bestrijd alleen de eenparige snelheid van het licht. En dat weten die lui natuurlijk, maar al te goed dat dat zo is. Dat het, dat het niet een eenparige snelheid is. Geraldo, we lussen nogal wat hoor. Doodje. Ja. Dat is nog wel een uh, kopje. Is het enige idee hoeveel mensen in Nederland uh, geloven in de holle aarde? Nou, dus op zijn minst enige honden doen. We hoorden evangelist Ab Klein Haneveld in gesprek met verslaggever Gerrit Kalsbeek over holle aarde. Het lijkt me toch dat minister Van der Hoeven deze kwestie even mee moet nemen in het grote debat over evolutietheorie en intelligent design dat het kabinet binnenkort gaat organiseren. U luistert naar de VPRO en u kunt reageren op alles wat u hoort via ochtenden.